10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. De overname van TNT Express door de Amerikaanse pakketbezorger UPS gaat niet door. Dat heeft TNT Express gezegd. UPS wilde het Nederlandse bedrijf overnemen voor ruim 5 miljard euro. Maar de bedrijven hebben nu gehoord dat de Europese Commissie de overname niet zal goedkeuren. Economieredacteur Merel Stikken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 Dus vandaar dat ze zeggen van nee, wij, wij willen dit niet en uh, de deal mag niet doorgaan. Bij de opening van de beurs in Amsterdam daalde het aantal aandeel van TNT Express met 50 procent. PostNL, dat een groot belang heeft in TNT, verloor ruim 30 procent. Frankrijk heeft in Noord-Mali zeker vijf steden gebombardeerd, waaronder Gao en Kindal. Volgens inwoners van de regio waren de aanvallen een succes. Verschillende doelen van de opstandelingen zouden zijn vernietigd. Een ooggetuige heeft tegen correspondent Koert Lindijer gezegd dat de islamisten het ziekenhuis in Gao hebben geconfiskeerd om hun gewonden te behandelen. Er zouden tientallen slachtoffers zijn onder de islamisten. Steeds meer buurlanden van Mali spreken hun steun uit voor de militaire interventie en zijn bereid militairen te leveren. Vandaag komt ook de VN Veiligheidsraad bijeen om te praten over Mali. Door de vorst heeft de ANWB vanochtend vroeg veel werk gehad aan kapotte accu's en dichtgevoerde deuren. De wegenwacht denkt vandaag 5600 mensen te helpen, 1100 meer dan op een dag waarop het niet vriest. Er zijn 50 extra wegenwachten ingezet vanwege de extra pechgevallen door de kou. Vooral uit Drenthe komen meldingen van gladheid. Volgens de ANWB is het spek glad op de A37 tussen Hogeveen en Emmen.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 Op de Australian Open in Melbourne zijn tennisters Aranska Rus en Kiki Bertens al in de eerste ronde uitgeschakeld. Bertens verloor in twee sets van de Tsjechische Radeczka. en Rus verloor ook in twee sets. Ze speelde tegen de Roemeense Irina Camelia Bego. Bertens en Rus waren de enige Nederlandse vrouwen op de Australian Open. Dan het weer, nu en dan zon, aan de kust een sneeuwbui en het blijft op veel plaatsen licht vriezen. Vanavond en vannacht van het zuidwesten uit sneeuw. Ook morgen nog wat sneeuw. Aan zee mogelijk natte sneeuw of regen. En de middagtemperatuur morgen rond het vriespunt. Awb en verkeersinformatie. In de provincies Overijssel en Gelderland is het plaatselijk glad door sneeuw. We vielen nog op de A9 van Alkmaar maar naar Amstelveen bij Badhoeven dorp Drie kilometer. En de N34 Hardenberg-Emmen is in beide richtingen tussen Dalen en Hogeveen afgesloten. De oorzaak is een ongeluk.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Borstvergroting met korting. Niet als het aan plastisch chirurgen ligt. Vishandelaren in actie tegen visbureau. Wat bepaalt de kwaliteit van wijn? Het weer. De grond. En de man. En het ochtendtumeur van Hans Beem. Het is vijf half over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Eerst Henk Krol, de fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer... moet op 1 februari voor de meervoudige Kamer van de rechtbank in Den Bosch verschijnen... voor computervredebreuk. Hij eh, zou via internet bij het Brabantse laboratorium Diagnostiek voor u... medische dossiers hebben ingezien. Meneer Krol, goedemorgen. Goedemorgen meneer Kokkelman. Klopt de aantijging? Ja, het, het staat echt boven, boven de dagvaarding. Ik, ik ben verdachte en ik heb allerlei afschuwelijke uh, dingen gedaan kennelijk. Maar hebt u het gedaan? Hebt u, laten we zeggen, digitaal ingebroken bij dat laboratorium? Ik ben het mezelf niet bewust, maar uh, als je dat zo wilt zien... Ja, dan klopt dat natuurlijk wel. Er uh, kwam een lid van 50PLUS naar me toe... die zei, je wil niet geloven hoe makkelijk het is... om bij allerlei medische gegevens van duizenden Brabanders te komen... Nou, dat wilde ik inderdaad niet geloven. De volgende dag kwam hij weer naar me toe. Toen zei hij van, het is echt heel ernstig. En dat is zo simpel dat iedereen erbij kwam. Toen dacht ik, nou, dat wil ik toch wel even zien. Dus toen heb ik over zijn rug meegekeken hoe makkelijk het is, hoe kinderlijk eenvoudig het was om bij diagnostiek voor u in te breken. Je vulde namelijk een uh, vijfcijferige code in en het wachtwoord wat identiek was aan die vijfcijferige code... En ik schrok daar zo van dat ik meteen gebeld heb met diagnostiek voor u. Om te zeggen van weten jullie wel hoe makkelijk die gegevens, medische gegevens, hoe makkelijk die voor een willekeurig iemand op te roepen zijn. Nou, ah, u hebt zelf ook meteen dat laboratorium op de hoogte gesteld van het ja. wat u heeft gedaan. En toen zei ik dus ja, dat moet u schriftelijk melden. En toen ja. dacht ik, ja, maar dit is te gevaarlijk. Want... Je weet maar niet wat mensen met dat soort gegevens gaan doen. Toen heb ik er van een paar heb ik een uitdraai van het scherm laten maken... die ik aan de voor- en aan de achterkant zwart gelakt heb... zodat nooit iemand kon zien van wie het was en ook van willekeurige mensen. Ja. Daar heb ik weer een kopie van gemaakt... zodat je die inkt ook niet kunt weghalen. Zorgvuldig kan het volgens mij niet. Ik heb gebeld met uh, de Griffie van de provincie om te kijken... konden wij er als provincie iets mee? Want op dat moment was ik statenlid uh, in de provincie Noord-Brabant. Dat bleek niet zo te zijn. Ja, dan is het enige... Waar wat je nog kan doen, omroep Brabant bellen. Want het ging uiteindelijk om Brabant. Dus. En ja, daar sloeg men meteen alarm en zei men van... ja, maar dit kan helemaal niet. En toen werd men wakker bij diagnostiek voor u. Dus ik zou zeggen, ja, als het Openbaar Ministerie iets wil doen... dan zouden ze beter diagnostiek voor u kunnen vervolgen dan mij. Nou ja, maar dat doen ze dus niet. Want u nee. hebt een dag, dagvaardig in handen gekregen. Hij ligt hier voor me, hoor. Oh, ja, wat staat erin? <laughs> Hierbij dagvaardig u om als verdachte te verschijnen... op vrijdag 01 februari om 10 uur de rechtszitting van de meervoudige strafkamer. Ja, met andere woorden, u wordt dan gewoon strafrechtelijk vervolgd. Ja. Uh, dan moeten we even afwachten wat de rechter nog van uitspraak doet. Wat voor straf staat er eigenlijk op, op digitaal inbreken? Nou, nogal wat heb ik begrepen, hoor. Je kan er een jaar voor de gevangenis in. Juist, met andere woorden, dat hangt dus ook een zittend kamerlid boven het hoofd dan. Ja, dat, uh, dat, is, uh, dat, is, dat is inderdaad mogelijk, ja. ja, maakt u zich daar geen zorgen over dan? Zo klinkt u namelijk niet. Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen, mijn intentie is nooit een kwaaier geweest. Ik kan niet eens mijn eigen Facebookpagina bijhouden. En als je dan ineens uh, hacker bent, dan lijkt het bijna een geuzennaam te zijn. Ja. Dus ja, ik ben, ik ben net als u verschrikkelijk nieuwsgierig wat de rechter gaat doen. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik juist iets heel goeds gedaan heb. Ik heb aangetoond hoe verschrikkelijk onveilig het systeem van diagnostiek voor u was. Ja. ja. Uh, en ik vind nog altijd dat degene die mij dat getipt heeft... die moet nu ook voor de rechtbank verschijnen. Ja. Die verdient in mijn ogen een grote bos bloemen en niet een dagvaarding. Met andere woorden, u uh, beroept zich, laten we zeggen, op uw functie als uh, klokkenluider. Uh, dus uh, iets uh, maatschappelijk aan de kaart, aan de kaak stellen... vanwege het uh, maatschappelijk en algemeen belang. Ja, het gaat om u en mijn gegevens en niet ja. zomaar gegevens. Het gaat om medische gegevens en ja. als je die op zo'n... Ja, in die manier beveiligt. Ja. Dan vind ik dat we die taak hebben als burger om dat aan de kaak te stellen. Goed, 1 februari, dus over een week of twee, moet u dus voorkomen. En eh, dan zien we hoe het verder gaat. Ik kan dank... het afwachten. Ik dank u zeer voor uw reactie. Graag gedaan. was dat. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Met korting onder het mes, dames en heren, in een cosmetische kliniek in het buitenland. Ruim 200 vrouwen kochten deze week een kortingsbon voor een ingreep in België via de kortingssite uh, Groupon, of Groupon. De uh, Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgen maakt zich nu zorgen. René van der Hulst, goedemorgen. Goedemorgen. U bent Plastisch Chirurg in ziekenhuis Maastricht, UMC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgen. Uh, ja, u bent goed. even uit de operatie gelopen voor ons. Ik hoor nog allerlei apparatuur op de achtergrond, klopt dat? Uh, nou, die apparatuur moet u als het goed is niet meer horen. Ik ben in een kamertje, uh, uh, heb ik me verplaatst. Oké, okay, de, de, de patiënt loopt geen gevaar? Nee hoor, oh, absoluut niet. Wat voor een operatie bent u aan het uitvoeren? We zijn een wat grote operatie aan het uitvoeren, maar dat doen we in een team. En het team is, is inmiddels, uh, gaat inmiddels door met de operatie. Juist. Uh, en wat bedoelt u, bedoelt u met grote operatie? Een, een grote reconstructie van een, een borst. Juist. Um, eerst eventjes naar die actie nu zelf, want u bent dus tegen zo'n actie. Waarom bent u daar precies tegen? Nou, wij vinden als, als de Nederlands Verenigd Plasturgie dat een kosmetische ingreep uh, aan een patiënt aangeboden uh, wordt. Uh, daar moet een patiënt over kunnen nadenken. En hij moet uh, niet op deze manier uh, een bepaalde uh, economische druk ervaren. En dan heb je natuurlijk wel, als je zo'n zo op zo'n manier adverteert of, uh, of een aanbieding doet. dan wordt er een druk op iemand gezet om toch snel voor zo'n operatie te kiezen. En daar zijn wij tegen. Met andere woorden, dan, bent u bang dat mensen overhaast een beslissing nemen? Ja, wij, wij hebben heel duidelijk uh, een leidraad en normen in Nederland opgesteld. Waaronder uh, bijvoorbeeld een zogenaamde cooling down periode. En dat als iemand bij een plasje terugkomt, komt, dat hij uh, eerst even gaat nadenken. De voor- en nadelen van een bepaalde ingreep tegen elkaar afweegt. Ja. En uh, dan uiteindelijk, uh, zeg maar, uh, een beslissing neemt. En als je nu uh, zo'n zo bon koopt, dan heb je natuurlijk toch geld uitgegeven. En dan uh, word je op een bepaalde manier overgehaald om een ingreep te doen. En daar zijn wij principieel heel erg tegen. Is het ook niet dat u ervan baalt dat die patiënten naar het buitenland gaan... voor een goedkopere behandeling dan u ze kunt bieden? Um, nou, dat, dat speelt in, in ons geval helemaal niet. Want eigenlijk hebben we genoeg. En uh, zeg maar, onze financiële argumenten spelen daarbij helemaal niet. Waar ik wel van baal is dat wij nogal wat problemen zien uit het buitenland. En het... Het, het punt is dat wij nogmaals in Nederland hele duidelijke criteria hebben voor onze leden, dus onze plaschirurgen. Ja. Maar die criteria zijn in het, in het buitenland veel minder duidelijk gedefinieerd. Zegt u daarmee ook dat patiënten die naar België uitwijken via zo'n bon, dat die mogelijk gezondheidsrisico's lopen? Um, ja, dat kan, ik, dat kan ik niet zeggen. Wat ik u wel kan zeggen is dat wij bijvoorbeeld in Nederland een duidelijke backup hebben hè, voor privéklinieken. Die moeten 24 uur bereikbaar zijn. En als dat niet is, dan wordt er ingegrepen. Nou, daar hebben we helemaal geen controle op uh, in het buitenland. En ik zelf zie bijvoorbeeld in Maastricht regelmatig patiënten die uh, in het buitenland geopereerd zijn. En dan in de avond of nachturen daar niet terecht kunnen. En die komen dan naar de, naar de spoedeisende hulp in, in, het, in, het, in het academisch ziekenhuis bijvoorbeeld. En zijn het dan ook slecht uitgevoerde operaties door uw buitenlandse collega's? Nee, niet altijd hoor. Kijk, er zijn natuurlijk hele goede buit buitenlandse collega's. En ik, ik wil er absoluut niet zeggen dat, dat alle buitenlandse klinieken slecht zijn. Dat zou natuurlijk vrouwkul cool zijn. Ja. Het probleem is dat we het niet kunnen controleren. En dat we niet de, de rotte appels eruit kunnen halen zoals we dat in Nederland wel kunnen. Ja. Het is dus zo dat u tegen dit soort acties bent, omdat u vooral vindt dat uh, patiënten er even wat beter over moeten nadenken... voordat ze bij u of bij uw collega's onder het mes gaan. Um, dus u bent eigenlijk tegen dit soort reclameacties? Ja, we zijn helemaal, heel duidelijk, we zijn tegen reclameacties. In België is het ook uh, verboden om te om te adverteren. Zelfs in België is het heel erg ver doorgevoerd. Uh, wij, wij zijn niet tegen het, het, het feit uh, om je kenbaar te maken, dus te, te laten zien dat je bestaat. Maar zolang als het om aanbiedingen gaat of, of mensen op een bepaalde manier uh, uh, overhalen om een ingreep te doen, ja. Ja, dan zijn wij zijn erg tegen. En in België mag dat dus niet en hier bij ons wel. Vindt u dat de minister dat zou moeten verbieden eigenlijk? Ja, wij zijn van mening dat, dat, daar, dat daar ook een verbod op zou moeten komen, ja. Dus u wilt van minister Schippers van Volksgezondheid... een verbod op reclameacties met kortingsbonnen voor plastische chirurgie? Ja, dat, dat heeft u gelijk. Wij zijn in het verleden ook benaderd door Groepon. maar wij, wij vinden dat op deze manier aanbiedingen aan patiënten bieden... absoluut uit hun boos is. Want het gaat om een operatie hè, waarbij je wel overwogen... nogmaals de voor- en nadelen moet afwegen. Juist. Meer tijd dus voor de patiënt. Gaat u uh, ja. rustig terug naar uw patiënt, zou ik zeggen?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 Ja, wat betekent kwaliteit bijvoorbeeld voor een wijnboer? Jaap Kwast bijvoorbeeld uit Nieuw-Vennep. Het verslag is van Marcel Dekker. Kwaliteit wordt natuurlijk gemaakt door kwaliteitsmensen. Dat vind ik een hele moeilijke vraag die je me nu stelt. Weinig discussies worden zo vaak omringd door oneenigheid, verschil van inzicht of zelfs controverse als een discussie die over kwaliteit gaat. Met heel veel moeite zou je het uiteindelijk eens kunnen worden over een definitie... maar het is dan een kwestie van tijd voordat er wel weer iemand wat kanttekeningen bij plaatst of het aan flarden schiet. Hulde dus aan onze media-staatssecretaris Sander Dekker... die straks omroepbudgetten direct wil gaan koppelen aan de kwaliteit... die deze omroepen kunnen gaan leveren. We zullen keuzes moeten maken en die zullen ook scherp moeten zijn naar de toekomst toe. En wat kwaliteit volgens de staatssecretaris dan precies is... moet straks blijken uit de eerder genoemde onmogelijke discussie over kwaliteit. We maken het wel steeds moeilijker. Vergelijk die discussie bijvoorbeeld eens met een discussie over kwalitatief goede wijn. Jaap Kwast, eigenaar van een gelijknamig wijnimportbedrijf Nieuw-Vennep... voert die discussie al bijna 35 jaar. Ja, als, uh, als het magazijn helemaal optimaal uh, benut wordt... dan staan hier 1 miljoen flessen. Uh, nu staan er uh, iets van uh, 600.000 flessen. Precies. Zullen we eens even een paar langslopen? Want het ja. is wel aardig om even te vertellen. Ze staan ook gewoon los op de ja. dozen. Wat is dit? Ja. Nou, dit, dit, dit is bijvoorbeeld een, een, een Bourgogne. Uh, een Bourgogne Toucour, een Pinot Noir. Zegt Jaap Kwast. In 1978 begonnen met dit bedrijf. Ja. Van kwaliteit hadden we toen in 1978 eigenlijk nog geen verstand van, Want er was nou eens wat. Nou, je had geen referentiekader. Uh, we wisten misschien wel in het onderbewustzijn wat kwaliteit was. Uh, maar wij hebben natuurlijk 35 jaar lang alleen maar verrassingen meegemaakt. Op onze zoektocht naar kwaliteit, naar kwaliteit aangename wijnen, van wat er allemaal aan kwaliteit in de wereld gemaakt wordt. En dat is een enorme variatie van, uh, van smaken. Uh, als je ziet uh, een smaak, uh, hoeveel smaken er alleen al in Frankrijk zijn... Uh, dat is heel fascinerend en dat wordt dan geassocieerd met kwaliteit. En kwaliteit wordt natuurlijk gemaakt door kwaliteitsmensen. Uh, in Frankrijk heb je heel veel uh, wijnboeren die heel zorgvuldig weten uh, hoe je een goede wijn moet maken. En ja, dat, dat, daar zijn wij verrukt van uh, wat voor kwaliteit er dan uh, uiteindelijk in die fles komt. Ja. Nou had ik eigenlijk wel bij de, ja, de baas eigenlijk van een groot wijnimportbedrijf in Nederland... had ik wel verwacht dat ik een hele forse grote man met een dikke mopsneus zou tegenkomen... die uh, vast elke dag heel veel wijn drinkt. Maar valt mee? Ja, hè? we hebben goed onderhouden hè. Er is niets ingewikkelder, lijkt mij zo, om een discussie over kwaliteit te voeren als we het over het product wijn hebben. Hè? Want er is zo ongelooflijk veel en dan ga je het ook zo af en toe nog met elkaar vermengen. Maar als je, ja, dat probeer ik toch bij u, als je een algemene definitie zou kunnen geven van een kwalitatief goede wijn, wat is die definitie dan? Een goede wijn begint natuurlijk uh, bij de wijnstok. Uh, waar staat die wijnstok? Eh, hoe wordt die wijnstok onderhouden? Eh, wordt die op tijd gesnoeid? Eh, hoe zijn eh, de weersomstandigheden in het bloeiproces? Eh, etcetera, etcetera. En eh, hoe is de man die dit alles eh, moet eh, vormen tot een, tot, een, tot een wijn? Het weer, eh, de grond en de man. Die drie elementen die vormen in, in principe een wijn die het predicaat kwaliteit mag geven. Of waarvan je zegt, ja jongens, maar dit is, um, dit is niet de moeite waard om het zo te noemen. Nee. Langs een paar doosjes hoor, want het is wel de snoepwinkel. Ja. Voor degene die van wijn uh, houdt. Ja, Als ik zo is vrij een mag Chileense zijn. Chileense wijn. Ja. Oh, dat doet u ook aan. Ik moet zeggen dat... Want dan u... denk ik altijd bij mezelf: Chileense wijn, kom op. Fantastisch. Dat, is, dat is niet de wijn uit Frankrijk, dus dat kan per definitie. Nee, dat klopt. Even een paar vooroordelen over de kwaliteit van wijn. Hè. Want we zien hier zoveel staan dat we uh, het ene vooroordeel naar het andere uh, kunnen laten passeren. Houten doosjes. Uh, daar zit wijn in die beter is dan in de kartonnen dozen. Hoeft per definitie niet, maar hout is natuurlijk toch kostbaar. En uh, een iets duurdere fles kan uh, beter de kostprijs van een houten kist absorberen dan uh, een andere fles. In een fles met een kunststof zit een minder goede wijn dan in een fles met een echte kurk. Um, is uh, nog niet bewezen. Goed, ik heb begrepen dat er een lekker glas wijn voor ons boven staat. Hè? <laughs> ik, uh, ga dat heerlijk, ik ga dat heerlijke glas voor u inschenken. Morgen nog meer kwaliteit. Jaap Kwas legt uit dat de aangekondigde fusies in Omroepland heel goed zijn voor de kwaliteit. Dat, dat bevordert alleen maar de complexiteit van de smaak. En het bevordert ook het avontuur. En bezoek ik een autodealer die probeert uit te leggen dat een slecht imago niet altijd een slechte kwaliteit betekent. Meer kwaliteit dus morgen van Marcel Dekkerin. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom via Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks, tilapia is vis van de maand. Belachelijk, zeggen vishandelaren. Eerst nu het ochtendtumeur. Hier is Hans Bum. De deur van de praktijk aan huis was nog gesloten. Terwijl het toch al iets over half acht was. Een paar minuten later kwam een jongen aanlopen. Is hij nog niet open? En hij belde aan. Even later werd de deur van het slot geschoven en de dokter liet ons binnen. Hij was eerst zei de jongen. Ik knikte hem vriendelijk toe en kon gelijk doorlopen. Ik houd de deur meer op slot, dat moet de laatste tijd wel, begon mijn huisarts. Er is een paar weken geleden ingebroken, via de achterkant, van alles weg. Heel vervelend. Is er geen alarm dan, vroeg ik, en ging tegenover hem zitten. Ja, maar ze komen op alle tijden, ook als de praktijk open is... en de verzekering doet dan natuurlijk niets. Ik leefde met hem mee... Zo'n huisarts heeft al wat anders aan zijn hoofd dan inbrekers. Dat is geen ziekte, er kan niet niks mee. Er is te weinig politie, daarop wordt bezuinigd. Maar voor bekeuringen sturen ze extra mensen de straat op. Ik merkte dat de dokter nog steeds pissig was. Hij was al niet klaar. Hoe vaak ik al niet een bekeuring gehad heb... als ik met de auto voor een spoedgeval ergens verkeerd geparkeerd sta. Ik heb al eens op een esculaap gewezen. Ik ben dokter, betekent dat. Maar de bon is dan al digitaal onderweg. Er is dan niks meer aan te doen. Ik wilde eenzelfde gevalletje van een dag tevoren vertellen. Liep even bij de kapper binnen om te vragen of ik al aan de beurt was... en zag binnen de minuut een man op een crossfiets een bon gaan uitschrijven... en op mijn directe ingrijpen. Hé, hey, hé, hey, wat gaan we doen? Kreeg ik als antwoord, ik citeer letterlijk... Ik constateer geen activiteit tussen de auto en de paal. Lekker snel allemaal, dat wel. Maar de dokter gaf me geen kans en fulmineerde verder... Dan mag je schriftelijk protesteren waarom ik denk dat de bond fout is. Moet ik voorkomen in Amsterdam, kost me een middag en ik heb al wat beters te doen. Wat kan ik voor u doen? Besloot hij. Ik had even de neiging om te zeggen. Niets. Ik kom zomaar even langs. Hans Bum, morgen het ochtendtumeur van Mart Smeets. Collins in zijn cover van de Supremes. You can't hurry, love. Het is vijf voor half elf. Precies, u luistert naar de Caro op Radio 1. Onder het motto Mannen van de Zee... brengt het Nederlands visbureau elke maand een andere vissoort... onder de aandacht van de consumenten. Dat is in januari de maand van de tilapia. Tegen het zere been is het allemaal van Niels Habraken... van vishandel Bru 17 uit de Bruinissen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is er mis mee... Uh, wat is er mis mee? Nou, in onze ogen is uh, de kweekrijzen van tilapia en talgatius... Uh, er valt een en ander te verbeteren. Want? Uh, in, nou, in verre weg, is dan zo noemen we dat uh, het Verre Oosten. Uh, er zijn uh, best wel wat kritische rapporten verschenen de afgelopen jaren op de manier van uh, kweken. En dat wil zeggen dat er veel uh, bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, antibiotica... Uh, kwetsbare gebieden worden gebruikt. Uh, voor de kweek, om kweekvijvers te maken. En ik denk. Uh, een product van vis. die zou eigenlijk wat meer op moeten komen. voor zijn eigen vis. Is en dat Noordzee... niet het punt? Wat u doet in Noordzeevis, hè? Uh, wij doen in Noordzeevis, maar wij zien bijvoorbeeld. Uh, in, in de Noordzee. op een aantal jaren terug. werd tirapia en Panga zelfs door de Milieuclubs uh, gebracht. als het duurzame alternatief. Voor uh, Noordzeevis. Ja. En als, als wij zien wat de afgelopen jaren gebeurd is om, om de uh, visserij te verbeteren, de, de, de quota die ingesteld zijn. Uh, ik denk ja. dat de Noordzee een van de best gereguleerde zeeën ter wereld is qua visserij. Ja. Ja, en, en daarvan zouden wij een discutabele vis uit het uh, uh, uh, Verre Oosten hier naartoe halen om. Uh, ja, om te eten. Maar zegt u, nou met zoveel woorden, zegt u nou met zoveel woorden... die vis die, uh, wordt gekweekt op een uh, niet duurzame manier... en zit vol met antibiotica? Nou, er zijn rapporten die dat inderdaad aantonen... tot en met bestrijdingsmiddelen toe. Dat is destijds op Kassa, uh, radio, of TV-programma... is daar een rapport van verschenen. Ja, het VAREP-programma. Ja. ja. En uh, Het Nederlands Visbureau weet dat toch ook, of niet? Die weten dat ook. Maar ik, kijk, ik begrijp het enerzijds wel. De, de, de grote importeurs van tilapia en pagatius... Ja. die verdienen ontzettend veel geld hiermee. Die zijn ook aangesloten bij het productschap. Ja. Dus die eisen ook ja. dat er aandacht besteed wordt aan hun vis. Ja. Maar kijk, wij zien... Ik, ik zit zelf... We hebben ook een, een zakenstellendam. Ja. Dan zitten we tussen de, dus letterlijk tussen de visserij. En wij zien dat er prachtige vis aangevoerd wordt. Ja. Zoals zomers. School, en school is altijd een goedkope vis. Ja. Maar zomer is prachtig, dik. Nou, het, het, het komt elke zomer voor dat tonnen school doorgedraaid worden... omdat er gewoon geen handen voor is. Omdat, nee. omdat, ja, maar nou, met, met maar nou zegt dat nou visbureau dat tilapia filet goed is voor... en dan citeer ik de beginnende viseters en kinderen. Ja, ja ik las het. Ik, ik, ja, ik vind dat afwekkend, Ik kan niet anders zeggen. Wat, wat is in de eerste instantie een beginnende viseter... Ja. Nou ja, iemand die niet die... veel vis eet, of er niet van houdt of kinderen die het ja, moeten leren eten. Ja, goed, ik vind het een, een vrijloze kreet. Ja. En uit ervaring zie ik zelf, uh, we krijgen genoeg kinderen over de vloer, gelukkig. Die gewoon kibbeling eten in een scholletje. Kobbejaus, jouw slittong, het is allemaal geen enkel probleem. Nee. Maar, ja, en het wordt nog gebracht, en dat vind ja. ik ook, dat vind ik eigenlijk ook een beetje beledigend ten opzichte van de vissers. Het ja. wordt gebracht... Uh, als de collectieve publiekscampagne... Mannen van de Zee. Ja. En ik ken, ken bijvoorbeeld een aantal vissers... die hebben zich daarvoor gemeend. Uh, ja. er, er zijn het gezicht. Uh, dat was het doel van de campagne. En die campagne. mannen van de, van de Zee die, vangen in ieder geval geen tilapia, aan... want nee, die wordt gekweekt nee. in het Verre Oosten. Nou bent u samen met Brasserie de vier bannen van een tegenactie begonnen. Uh, wat ja. voor actie is dat precies? Nou kijk, het, het, is, het is echt bedoeld als ludieke actie. We zijn ja. bij elkaar gekomen. Het is vrij snel allemaal gegaan. Ja. Maar wij zetten... Uh, Gedurende de maand uh, wij, bieden wij een menu aan. Ja. Heerlijke, met haat tussen aanhalingstekens, heerlijke, eerlijke Noordsevis-menu. Juist voor? Voor 25 euro, maar de voorwaarde is dat het voorgerecht bestaat uit Noordzeevis, het ja. hoofdgerecht. Ja. En gelukkig hebben zich al diverse restaurants bij ons aangesloten. Juist. Dus, maar als, ik, je, ik denk... dus als je oesters uh, en zeetong bestelt, kan het voor 25 euro? Ja hoor. Nou, nee, wij stellen me nu samen natuurlijk. <laughs> Kijk, het, het, het, het kan wijking zijn. Uh, school niet in ja. deze tijd. Nee. Nou, Sliptong Sleptong wel, hè? Want die is er nu volop, to volop toch? Sleptong zeker, Zetong. Tot ja. Uh, ja, ja. Voor voldoende keuze. Goed, oké. Okay. Nou, het, het punt is duidelijk. Ja. Het zijn uw kritische opmerkingen bij uh, de vis van de maand... die tilapia van uh, het Nederlands visbureau. Ik dank u zeer, en... Niels Haabraker van vishandel Bru 17 uit Bruinissen. Einde van deze uitzending, dames en heren, want het is bijna half elf. Uh, en dus moeten wij hier gaan afronden. En ik verwijs u nog naar de website karo.nl voordat ik het woord geef aan Naida, die ergens in Nederland zit. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Wat is het eigenlijk vroeg? om het te hebben over vis, maar goed. Waarom? We gaan het over iets anders hebben van, ja, toch? vanuit Utrecht... Een oproep aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Ja, en deze keer niet van Wilders, maar van het probleem zelf, namelijk de mokro's. En ik heb ze hier om me heen zitten in Utrecht. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. In Athene is het kantoor van regeringspartij Nieuwe Democratie beschoten met een kalasjnikov. Een van de kogels ging door het raam van een kantoor dat soms door de Griekse premier Samaras wordt gebruikt. De rebellengroepering al shabaab zegt dat twee Franse militairen zijn omgekomen bij de mislukte reddingsactie in Somalië. Een van hen zou direct al zijn gedood, de ander is vandaag aan zijn verwondingen bezweken. En Frankrijk heeft in Noord-Mali zeker vijf steden gebombardeerd, waaronder Gao en Kindal. Volgens inwoners van die regio waren de aanvallen een succes. Verschillende doelen van de opstandelingen zouden zijn vernietigd. En op de Amsterdamse beurs is de koers van TNT Express hard onderuit gegaan. Het aandeel verloor bij opening bijna 50 procent. Ook de koers van het aandeel PostNL verloor meer dan 35 procent. Vanmorgen werd bekend dat Brussel de overname van TNT Express door UPS blokkeert. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws awb en verkeersinformatie in de provincies Overijssel en Gelderland... is het nog plaatselijk glad door sneeuw. En de N34 Hardenberg-Emme is in beide richtingen... tussen Dalen en Hogeveen afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Orange. Goedemorgen, luisteraars. Geert Wilders heeft afgelopen week alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer gevraagd. Zijn debataanvraag omtrent het Marokkane probleem te steunen. Niemand lijkt erg enthousiast, maar dinsdag wil Wilders toch een antwoord van de fracties. In zijn open brief zegt hij, en ik quote, geachte collega's. In het belang van een veilig Nederland doe ik een dringend beroep op u. Kijk niet langer weg van een grootste probleem in ons land. Het Marokkanenprobleem. Aan het begin van het jaar doe ik een beroep op uw verantwoordelijkheidszin. Laat ons het jaar 2013 starten met het goede voornemen om eindelijk een probleem aan te pakken... waar vele Nederlanders al jaren wakker van liggen. Steun deze keer het debat dat de PVV wederom zal aanvragen... over het Marokkanenprobleem. Ik wens u een gelukkig nieuwjaar vol politieke moed. Geert Wilders, fractievoorzitter, Partij voor de Vrijheid. Tot zover de brief van Wilders. Bij mij in de bus Mokadim van het Samenwerkingsverband... van Marokkaanse Nederlanders. Jullie hebben ook een briefje, brief geschreven. Dat klopt. Een stukje uit jullie brief. Geachte fractievoorzitters... In het belang van een sterk Nederland doe ik een dringend beroep, beroep op u. Kijk, kijk niet langer weg van een van de grootste problemen in ons land. De stigmatisering van Marokkaanse Nederlanders door de PVV. Aan het begin van het jaar doe ik een beroep op uw verantwoordelijkheidszin. Laat ons het jaar 2013 starten met het goede voornemen... om eindelijk een probleem aan te pakken waar alle Nederlanders al jaren van wakker liggen. Steun deze keer het debat dat het SMN wil aanvragen... voor de stigmatisering van Marokkaanse Nederlanders door de PVV. Ik wens u een gelukkig nieuwjaar. Vol politieke moed. Ja, en dat was dus ver de brief van Mokadem van het Samenwerkingsverband voor Mar van Marokkaanse Nederlanders. Ja, beste luisteraars, wie heeft er gelijk? Heeft de PVV gelijk met de brief of heeft hebben de Marokkanen gelijk met hun brief. Welk debat moet er volgens u gevoerd worden? Het debat van Wilders of het Marokkanenprobleem? Of moet de Tweede Kamer juist praten over het stigmatiseren voor, van de Marokkanen door de PVV? En misschien denkt u helemaal geen debat wat mij betreft. Dat kan. Bel, mail of tweet. Bel naar 0800-1121 of tweet naar hashtag Lijn1. Mailen kan ook Lijn1-Apenstaartje-NTR.nl. Dat na de muziek. Graag toch allemaal.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 Ja luisteraars, u hoort de straatboef Siske de Rat. Een straatboef die op sympathie kon rekenen van ons allemaal. De vraag is, is er ook sympathie voor de Marokkaanse boefjes? Ja, wat betreft de PVV met voor aan Wilders niet. Want Wilders schreef een brief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Met de vraag, morgen moet er een debat komen over het Marokkanenprobleem. Op zijn brief als antwoord op zijn brief schreef op haar beurt... het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders... een brief aan de fractievoorzitters. Bij mij hier in Utrecht zit Hacib Mokadem... directeur van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Uh, jullie hebben als antwoord op, die, op dat debattenaanvraag van Wilders... ook een brief geschreven. Wat willen jullie precies bereiken met jullie brieven aan de fractievoorzitters? Um, de andere kant van het verhaal. Uh, op, op, op het netvlies krijgen. En dat is namelijk dat de, de woorden van uh, Geert Wilders... er um, nogal wat teweeg brengen in de samenleving. En um, het belangrijkste is de stigmatisering ervan. Namelijk, de termen die hij gebruikt, het Marokkaanse probleem waar we steeds over hebben... Mm -hmm. um, uh, treft in ieder geval in het woord en in het concept... en de, de manier waarop mensen er ook over denken, alle Marokkanen. En alsof dus alle Marokkanen een probleem uh, veroorzaken... of problemen veroorzaken. En uh, daar willen wij ook aandacht voor. Ja. En we, doen, we hebben daar het middel voor gekozen, de brief. Uh, wellicht dat de luisteraars het ook gehoord hebben... is dat we in feite dezelfde brief hebben gebruikt... als die Wilders aan, aan, de, aan de Tweede Kamer heeft gestuurd... van de fractievoorzitters. En het is ook een beetje een ludieke manier... Mm -hmm. om uh, op dezelfde manier ook aandacht te vragen. Want ook wij vinden, van onze kant uit... dat uh, uh, de manier waarop Wilders... Um, constant het Marokkaanse probleem aan het benoemen is. En we hebben het nu zelf al over, we gebruiken die term nu inmiddels zelf. Daar zijn we zelf ook debat daar ben ik me van me bewust. Um, maar wij willen daar ook aandacht voor de gevolgen van uh, de manier waarop erover wordt gepraat. Want wat zijn dan die gevolgen? Of Wat zouden die gevolgen kunnen zijn? Nou, je ziet al meteen dat sinds... Uh, um, Vilders die doet het niet voor niks. Mm -hmm. um, um, afgelopen jaar, blijkbaar, Europa heeft niet aangeslagen. En, uh, en de ouderen hebben hem ook niet echt geloofd... in, in uh, dat hij voor ze zou opkomen de afgelopen jaren. En um, hij heeft waarschijnlijk gedacht van, en terecht ook... Uh, is uiteindelijk gebleken, dat als ik weer uh, op de Marokkanen ga beschen... en de Marokkanen uh, weer eens uh, aan de orde ga stellen... dan win ik zetels. En dat ja. is ook weer gelukt. Hè? In, de, in, in de peiling zie je meteen dat het weer omhoog gaat... Um, ik, uh, ik, ik vind dat... Uh, is dit aandacht trekken over de ruggen van anderen heen? Absoluut. Dit is absoluut aandacht trekken. En ik, ik denk ook niet, want uh, um, er, is, er, wordt ook geen er wordt ook geen oplossing gesteld. Hè. <laughs> het benoemen weer, het gaat weer over het framen van een ja. bepaald probleem. Nederland een wakker te van te het Marokkanenprobleem, probleem. Ja, nou ja, ja, de vraag is, is dat zo? Ja, ligt Nederland wakker van het Marokkanenprobleem? Aan de telefoon, goedemorgen. Goedemorgen, met Roberts. Robert, hey goedemorgen. Zegt u het maar. Ja. Nou, ik ben in ieder geval niet wakker van het marokkaanse probleem. Dus uh, <laughs> dat wil ik ten eerste uh, ten niet doen. En ten tweede ben ik het ook helemaal niet met Wilders eens. Beroepshalve werk met heel veel Marokkaanse mensen. En ik heb daar uitstekende uh, uh, contacten mee. Dus ik herken het probleem ook niet. Ik denk dat, uh, dat Wilde het doet met zijn uitspraken. Juist stigmatisering uh, in de hand. En misschien een deelgroep vanuit de Marok Marokkaanse cultuur... Uh, uh, generaliseert naar alle Marokkanen en dat vind ik zeer onterecht. Ja, maar is, betekent dat dan. Moet, moet je het dan helemaal niet over problemen hebben? Moet je problemen helemaal niet benoemen omdat ze toevallig veel voorkomen in een groep en dus zijn we bang voor dat, we, dat we een groep gaan stigmatiseren? Ik vind dat je het er wel over moet hebben, maar ik vind dat je dan generaliseerd onderzoek moet doen en generaliseren moet voorkomen. Ja, dat vind ik. Want uh, wat er nu lijkt te gebeuren is dat de Marokkanen dus... dat zou kunnen suggereren dat alle Marokkanen in Nederland een probleem vormen. En daar ben ik het juist helemaal niet mee eens. Ik denk okay. dat het ook zeker niet zo is. En de ervaring die ik, nogmaals, mm -hmm. die ik heb met, uh, met Marokkaanse mensen... die zijn uh, uitstekend. En ik herken ook absoluut niet in de uitspraak van Wilders. Maar het is waarschijnlijk, want het is niet ja. deze... Voor hem een manier om weer in de aandacht te komen uh, met andere projecten waar dat niet zo gelukt is. Precies, ook zoals mijn gast in de bus aangeeft. Dank u wel voor de reactie. Uh, terug naar mijn gast Hassiep. Wij, kijk, officieel kunnen jullie geen debat aanvragen op deze wijze in de Tweede Kamer. Jullie hebben die brief geschreven. Je zei het al, het is een ludieke actie. Wij vinden exter, als lijn 1, hebben we zoiets, nou ja, dat is best goed dat je zo'n brief schrijft... en eigenlijk dezelfde bewoordingen gebruikt als uh, Wilders. Dus wat wij hebben gedaan, is we hebben dit weekend... alle politieke partijen gevraagd welk debat zij steunen. Het debat van Wilders over het Marokkanenprobleem probleem of jullie debat over het stigmatiseren van de Marokkanen door de PVV. Ja, en ik uh, noem ze even op, ik ga ze even langs. Ere wie ere uh, toekomt, Henk Krol van de 50-plus-partij... reageerde meteen vanuit het hart en zei dat hij beide debatten steunt. Hij vindt niet dat we een Marokkaan... Problemen hebben En als het zo is dat bepaalde problemen bij Marokkanen vaker voorkomen... dan moeten we de oorzaak aanpakken en niet de groep als geheel. Nou, dat is duidelijke taal en ook fijn dat hij zo snel reageerde. Een veel formelere reactie kregen we van de regeringspartij, Partij van de Arbeid. Zij wachten het officiële debatverzoek af, want dat ligt er nog niet. Daarna besluit de fractie of ze het steunen wel of niet... En ze geven aan dat ze het woord Marokkanen-probleem maar raar vinden... maar willen niet op de zaken vooruit lopen en eerst de inhoud van het eventuele debat afwachten. En ze zeggen ook nog... Ja, er zijn problemen met Marokkaanse jongeren. Daar lopen we niet voor weg. Ja, Ben je tevreden met dit antwoord van de Partij van de Arbeid, Hassib? Nou, nee. Uh, nee. Uh, in die zin... Uh, het lijkt wel alsof ze geen kleur durven te bekennen... of, of dit onderwerp te gevoelig vinden opeens. Mm -hmm. Daar waren ze de afgelopen jaren... Um, er um, voor stonden en er een mening over hadden. Doen ze, ja, lijkt het nu alsof ze, alsof ze daar enorm over zitten twijfelen. en een beetje te, te wikken en te wegen. Wellicht omdat ze een regeringspartij zijn, dat ze het er nu wat, wat, wat moeilijker over doen. Ik ben wel blij in ieder geval dat ze aangeven. dat ze erkennen of, of in ieder geval zien dat Marokkaanse jongeren in ieder geval een probleem hebben. Ja. Maar het feit dat ze niet gewoon afstand nemen van het feit dat. Um, um, het uh, debat over het Marokkanenprobleem... in ieder geval per definitie niet gevoerd of te worden. Ja. Maar over de problemen zelf, in ieder geval die bepaalde jongeren. En Dan op een bepaalde manier zeggen ze dat ook weer wel. Van er is nou geen ja. Marokkanenprobleem, wel problemen met Marokkanen. Dus de vraag is ook, kun je dat wel genuanceerd brengen? Natuurlijk wel. En um, het gaat natuurlijk niet om alle Marokkanen in Nederland. Laten we, laten we wel wezen. Het, het, het gaat gewoon niet over alle Marokkanen. En um, het feit dat dat steeds erbij wordt gehaald... Mm -hmm. dat is natuurlijk vreemd, is raar. En um, um, de PVV heeft er belang bij om politieke redenen. Ja, uh, dit om, om, om dit probleem aan de orde te stellen. En iedereen die loopt er maar gewoon klakkeloos achteraan. We gaan kijken of de rest van de politieke partijen klakkeloos achter me aanlopen. De SGP die zegt wij willen al over alles praten, dus ook over het Marokkanenprobleem. GroenLinks plus SB die zeggen er is geen probleem. De PVV stigmatiseert. Zij zeggen eigenlijk wat jullie zeggen. D66, Partij van de Arbeid. Um, ja, die zeggen, wij wachten de, dus ook D66, net als de Partij van de Arbeid zegt... wij wachten de officiële debataanvraag af. VVD zegt, nee, er is geen... Ja, luister goed, luisteraars. VVD zegt, er is geen Marokkanenprobleem, maar wel een probleem met Marokkaanse jongeren. Ja, wel een debat, maar eerst reactie minister op integratierapport uit december. Ingewikkeld, vinden wij hier bij de redactie. En C, de, uh, CDA, die... Ja, zeg, hebben eigenlijk nog geen reactie, want we zitten nog erg diep in het recess. En van mijn uh, redacteur Riene moet ik zeggen dat de woordvoerders wel heel hard hun best hebben gedaan om een reactie te krijgen, maar de reactie is er niet. Even een snelle optelsom. Het lijkt erop dat er hoogstwaarschijnlijk in ieder geval nu geen debat komt. Maar het begrip Marokkanenprobleem is toch wel weer nieuw leven ingeblazen. Wat vind je daarvan? Jammer. Um, um, al, als, als dat debat er niet komt, in ieder geval, dan doet dat recht aan, um, aan de werkelijkheid en de realiteit. Um, het, er is geen Marokkanen probleem. Dus wat dat betreft hebben de politieke partijen... in ieder geval ben ik tevreden in ieder geval dat ze voldoende uh, um, um, besef hebben... van uh, wat er echt speelt. Um, maar goed, wat vind ik van het feit... dat er uh, de term Marokkanen probleem er nog steeds is? Ja, we hebben het er nu over. En um, ik vind het voldoende in ieder geval... om. Um, als we niks erover zeggen. De, re de reden waarom we hierop reageren, is dat we ja. weten als we het niet doen, dan, dan krijgt het gewoon zijn vlucht zonder dat er weerwoord is, of, of genuanceerd wordt, of gebalanceerd wordt in ja. ieder geval in de beeldvorming. En dat is in ieder geval iets waarvan we, waar we hiermee in ieder geval een, een bijdrage aan willen. Johan hangt aan de telefoon. En Johan, jij vindt er is wel degelijk een Marokkanenprobleem. Ja, dat is erg boud, uitgedrukt, maar. Helaas moeten we vaststellen dat van de nieuwe Nederlanders, van de verschillende migrantengroepen in Nederland... met de Antillianen, toch de Marokkanen, het, het vaakst voorkomen op de verkeerde lijstjes. En dan denk ik aan, hè, over vertegenwoordiging in de gevangenispopulatie, uitkeringen, et cetera. Kortom, zou het dan toch niet zo kunnen zijn dat als zo'n groot deel van de, van de groep... In dit geval dan Marokkaanse Nederlanders, vooral een jonge mannelijke Marokkaanse Nederlanders, dysfunctioneert en voor overlast zorgt. Dat inderdaad dan toch dat op die hele groep afstraalt. Met andere woorden, voor een groot deel denk ik, is de slechte naam die Marokkaanse Nederlanders kunnen hebben of hebben, dan door die groep zelf verantwoordelijk, als ook dan de Marokkaanse groep te weinig doet om dat zelf te corrigeren. Dus het is niet wilders, maar ze hebben het aan zichzelf te danken. Te wijten dan? Hè? Te wijten, ja. Moet er wat jou betreft een debat komen? Vind je dat de fractievoorzitters moeten ingaan op de oproep van Wilders en dat er een debat komt over het Marokkaanse probleem? Ik vind het er waar het in het midden ligt. Ik vind dat dus, uh, Wilders als het ware dan weer te snel kan roepen. Er is een Marokkaanse probleem. Ja. Ik vind wel dat dan, dan de rest weer te snel doet nee, er is geen Marokkaanse probleem. Ik denk dat wel degelijk etniciteit mm -hmm. een rol speelt. In dit geval dus dat het niet alleen maar gaat om dus uh, armeren, jongeren, of, of jongeren uit, uh, uit Vrogelaarwijk of wat dan ook, of dat sociaal-economische redenen een rol spelen. Ik denk wel degelijk dat dus vanwege een islamitische achtergrond of vanwege een culturele achtergrond, in het geval van de Marokkanen, zijn moeite hebben met de Nederlandse samenleving. En juist ook daarom zich er tegen verzetten en zich vier opstellen. En ik ook die, die reactie van Goed. de VVD Want in feite zeggen dus zij Islam komt er ook nog even bij, bij kijken, begrijp uitkomen. ik. Zegt u? Ik zeg, de islam komt er ook nog even bij kijken, begrijp ik uit uw woorden. Het nou, ligt ook aan een religie. Een, uh, uh, ik denk zowel cultuur als religie bij een, een flink aantal Marokkaanse ja. jongeren. die zich verzetten tegen de Nederlandse samenleving. dat doen op basis daarvan dat het verschil van hun achtergrond gewoon okay. te groot is. Mag ik u even vragen, want u zegt daar nog wat. Op, op basis van wat baseert u dat? Op wat ik meeneem of wat ik meekrijg aan mijn eigen ervaringen. Uh, kunt u daar denk... een voorbeeld van geven? Want wat hoort u nou op basis waarvan u kunt zeggen... Ja, dat zij zich vijandig opstellen, dat komt door hun religie de islam. Kunt u een concreet voorbeeld geven? Uh, nou, Ik zal even heel snel een jijbak maken. U heeft zelf die opmerking gemaakt bij seksueel geweld Amsterdam... dat inderdaad het vaak zijn Surinaamse of Marokkaanse mannen die handtastelijk zijn. Dat zijn uw eigen woorden. Ik heb die ervaringen ook. Ja. Als ik dus in opmerking... U heeft het over de uitzending of... van vorige week... Precies, ja. maar ikzelf, als ik mij in het, uh, op mijn vervoer begeef of als ja. ik mij begeef in, in, in, uh, in, in grote winkelcentra, het is je altijd raak. Maar als ik dan grote, een grote mond zie. Het kan ook wel zijn van gewoon blanke Nederlandse jongeren. Ja. Maar heel vaak zijn is, is het Marokkaanse of, of Antilliaanse jongeren. En uiteraard duidelijk. ook een in de media. Maar goed, ook, ook mezelf kan ik zeggen voor mezelf heb ik die ervaring. Oké, okay, helemaal duidelijk. En het klopt wat, wat u zegt, wat ik vorige week heb gezegd over lastigvallen worden. Als ik word lastiggevallen op straat zijn het voornamelijk Marokkaanse jongens. Zegt nog niets over hun geloof. Dat even terzijde. Aan de telefoon hangt ook meneer Jansen. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Nou, ik, uh, ik ben eens uh, met de oproep van de heer Wilders. Want het is namelijk zo, elke persoon, van welke nationaliteit ook van welke geloof ook, die onze samenleving verstoort, die moet aangepakt worden. En helaas, er zitten heel veel Marokkanen bij die dat doen. En als de Marokkanen daar niet mee eens zijn, dan, waarom, dan mijn vraag is, waarom pakken de Marokkanen niet die, die lastposten zelf aan? Maar dat doen ze niet. Kijk, dat is het punt. Als ze zelf ook dat vinden, dan moeten ze zelf ook aanpakken. Ja, Mohammed is het met u eens? Want Mohammed twittert, het probleem moet intern worden opgelost. Zulke maar grote discussies maken het, dingen alleen groter. Met al die politieke mensen die zogenaamd tegen Wilders zijn, dat is een stelletje lafaards. De heer Wilders, die zegt helemaal niets, Die zegt ook eerlijk bij, diegene die gewoon ons aan onze normen aanpast. daar heb we niks problemen mee. Maar diegene die onze samenleving verstoren, dat moeten ze landen uit de u... Polen, Marokkaan Turken, maakt niks uit. Ja, helder. Kunt u één concreet voorbeeld geven van aan welke norm moeten ze zich aanpassen? Nou, uh, bijvoorbeeld als u. Uh, nou, ik weet niet of Gouden kent, Oosterwijk. Daar Gouden, Marokkanen. ja. Marokkanen. Nou, daar worden de buschauffeurs, die worden bespuugd, die worden gewoon, nou ja, uh, nog steeds ah, is dat zo. Worden ze nog steeds, besp ja, steeds ja, bespuugd? Ja, ja, ja. Dat is gaat nog door. Zo? Ja. ja. Oké, okay. dank u wel voor uw reactie. Terug naar mijn gasten. Hassip, nog even bij jou. Buschauffeurs die worden bespuugd. Vrouwen die op straat worden lastiggevallen. Oude mensen die worden beroofd. Vrouwen die worden verkracht. Ga ze maar door het lijstje. Ja, mensen hebben er last van. Wat je het ook noemt. Van mijn part noem je het, nou ja, kan mij het, gehele grote stedenproblematiek. Al ge, geef het beestje het na, de naam die je wil. Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Ik herken ook, dus wat kijk, doen als mensen, uh, mensen er last van hebben... dan moeten we het ook serieus nemen. Um, volgens mij ben je zelf ook van allochtone afkomst. En je hebt het net ook over dat jij ook wordt lastigvallen. Het beeld is namelijk dat... Alleen de Nederlanders worden lastiggevallen. De, de, de Marokkanen of de Antillianen, want iedereen is langsgekomen. Die zijn, slag, die, die, die zijn de dader. Ja. Sommigen noemen en dat de de racisme. Ne Sommige, er zijn mensen in dit land die zeggen Marokkanen, dat zijn racisten. Want ze, pakken, ze, ze beroven alleen blanken en ze vallen alleen Ja, Dat is een grote, grote onzin. Um, Wilder ook, zegt dat. Uh, ook ook <coughs> hij, uh, um, wat dat betreft, vertelt hij onzin. Ook migranten zijn gewoon slachtoffer. U zegt het ja. net zelf ook, ook onze Marokkaanse meiden worden ook lastig lastiggevallen. Ja hoor, op klaarlichte uh, um, dag ben ik beroofd um, um, um, in de door um, um, um, twee die, kleine Marokkaanse jongetjes van nauwelijks 12 jaar. De die jongeren die, die, die op, stelen, die, die, die op uh, de dievenpad zijn, die bestelen voornamelijk Marokkaanse gezinnen. Um, um, ook zij zijn ook gewoon slachtoffer van datzelfde... Uh, hm. waar iedereen la last van heeft. In onze brief, en in feite is de brief van Veelders eigenlijk... <coughs> wij hebben er allemaal last van. Het is al een Nederlands probleem. Wij zijn ook onderdeel van Nederland. Wij ja. wonen hier ook. Ook wij, ook onze huizen worden bestolen. Als het daarom gaat. Ook wij hebben er last intern van. Nee. Intern oplossing. is dat dan de Nee, kijk, intern oplossing is... Het is... Um, iets waar iedereen neemt er afstand van. Het is niet zozeer dat in de Marokkaanse cultuur... of waar dan ook, ergens ook het diefstal wordt goed gepraat... dat we nu intern moeten gaan praten over dat ja. de jongens moeten stoppen met. Want um, ja. dat is, um, wanneer het gaat om intern oplossen... dat betekent dus in ieder geval dat, de, uh, um, um, dat we onderling binnen de, in, in de gemeenschap... in ieder geval met elkaar afspraken maken over bijvoorbeeld... Mm -hmm. hoe wij onze kinderen begeleiden, ja. ook buiten de deur. Dus niet alleen in de deur, maar ook bu bu buiten de deur. Want ik heb ook in Haren, heb ik ook niet de Harense gemeenschap op zien staan... om intern het probleem van de x project op te lossen. Dus het, het hele feit van de Marokkaanse gemeenschap moet het zelf aanpakken. Wij hebben geen politiemacht. Precies. Ik wou net zeggen: criminaliteit kun je niet intern oplossen. Ja, ja. Toch? Daar hebben de politie doen. voor nodig. Dan moet de samenleving de politie doen. In de, uh, bij mij als gast ook Fatih Benkadour. Fatih, jij schreef het boek Hoe overleef ik Nederland? 99 ideeën voor Marokkaanse jongeren. Ja, we hebben het nu over, over het Marokkanenprobleem. We hebben het over worden Marokkanen gestigmatiseerd. De vraag aan jou, Fatih: hoe overleef je voortdurend gestigmatiseerd? Nou, dat is uh, zeg maar bijna niet overleven. Dat is een tweede nou, boek. Dat is een tweede boek, ja. Hoe de wilders? Nou ja, goed. Uh, als ik kijk naar uh, wat er nu weer, uh, zeg maar, uh, wordt uh, opgevaaid... dan zie ik weer een, uh, een verkeerde koppeling. En dat is namelijk een probleem koppelen aan etniciteit. En etniciteit is iets genetisch, iets van afkomst. Laten we het daarop noemen. En dat is uh, gewoon discriminatie. En dat kun je misschien uh, niet meteen merken doordat je solliciteert of wat dan ook. Maar zeker op, uh, in de samenleving zul je het emotioneel voelen. En ik vind gewoon dit soort dingen... Ik word ook een beetje... Ik ben een beetje eigenlijk klaar mee, want het is elke keer weer iets nieuws... weer over Marokkanen, maar wat, het, wat er gebeurt in Nederland... is dat, het, dat Wilders juist daardoor de, de samenleving verstoort... en niet de Marokkanen zelf. Ja, maar dan krijg je het kip-en-ei verhaal, nee, nee, Want als er geen problemen ja. waren met Marokkaanse jongens... of met jongeren, hoe je het ook wil noemen, dan had Wilders ook niks... Om, om, om over te beginnen. Jawel, dus want wat was er het... eerst? Was Wilders er eerst met zijn commentaar? Of waren die problemen nee, er maar eerst? Ik wil, ik wil de discussie niet daar naartoe leiden. Het gaat erom dat uh, Wilders heeft... voor mijn gevoel uh, de intentie... om het uh, podium te krijgen. Nou, Dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Je hebt het over de gulden... De Gilde Tijdperk, je heb het over de Polen. Nou, nu hebben we het over Marokkanen. Marokkanen die springen ook in het oog. Het type criminaliteit wat heel veel jongeren doen is heel zichtbaar. Ja. En als we het hebben over criminaliteit heb je twee soorten. Heb je zichtbaar en onzichtbaar. Ja. Nou, zichtbaar is zichtbaar. Dus kunnen we het lekker benoemen. Nou, benoem het even. Geef het een naam en gooit in de maatschappij, die al... Uh... Maar wat, even naar jou. Dat, dit, dit punt hebben we net. Hè? dan maakte, ja. je, maakte Fati net, uh, net ook. Maar even, even terug naar de praktijk. Want jij ja. werkt als docent biologie. Jij werkt met veel leerlingen. Leerlingen ook met de Amerikaanse afkomst. Mm -hmm. Wat doet dat met jonge kinderen? Wat doet het met jonge mensen als ze steeds gestigmatiseerd worden? Nou, jongeren zijn uh, mensen in ontwikkeling... en die uh, zijn ontzettend bezig met hun identiteit te vormen. En uh, dat gaat van uh, hormonaal tot aan uh, hoe je je kleding uh, kiest... Het is een hele kwetsbare groep. En die moet zo veel mogelijk worden begeleid en uh, zeg maar emotioneel worden ondersteund. En als je dan dit zeg maar, gooit in hun belevingswereld, dan brengt dat heel veel teweeg in de ontwikkeling van de mens, zeg maar. En dat is een lange termijn uh, gevolg waar niemand het over heeft. Ja. Want als jij uh, van. Vanaf... Maar ik ga je toch. Je geeft ja, ja. nu een goede uitleg hoor. Maar even in de praktijk. Zie jij boze kinderen, zie jij verdrietige ja. kinderen? Kinderen ja, die heeft, zeggen uh, alle veel... Nederlanders kunnen de pot op. Ik hoef ze niet meer. Wat zie je? Nou, je ziet allerlei reacties uh, vanaf uh, van wie ben ik nou uh, tot aan... Uh, ik ben een Marokkaan of uh, ik ben gewoon Nederlands, ik weet niet wat ik ben. Uh, je ziet heel veel reacties. Kijk, elke karakter gaat natuurlijk anders mee om. Maar wat ja. wel is, is wij volwassenen zijn verantwoordelijk... om een veilige basis te bieden voor kinderen en jongeren. En dat doen we op deze manier niet. Want dit zijbelt ook de klassen binnen. Dit komt ook in de, in de hersenen van de, laten we zeggen, de blanke Nederlanden. Die ook Zie je twee deling in klassen ontstaan? Nee, je ziet, je ziet uh, niet altijd... Zo, Zo'n scherpe tweedeling, maar je ziet wel een, een versplinterde manier van omgang. En het ligt zo. Wat op, is dat, die versplinterde manier van nou omgang? Ja, als je een school hebt waarin uh, waar het groot getal, zeg maar, uh, blank is, dan, mm -hmm. dan zie je wel een versplintering in omgang. Maar als je een school hebt. in Amsterdam, Toch even, wat is die versplintering? Gaan ze niet met elkaar om? Nee, dat apart van de kantine. Ja, dat de verschillende ideeën, dat er, dat er niet wordt gemixt, zeg maar. Hè? Ja. En als je een school hebt waarbij heel veel uh, verschillende afkomsten bij elkaar, dan zie je dat juist niet. Dan dan, dan zie je dat hele debat in de, van de, over Madagascar. De dus Marokkaan. concreet, je wat je, je, je ziet is op een school met veel witte kinderen... dat de, de, de niet-witte kinderen en de witte kinderen gescheiden zijn. Op scholen waar kinderen met allerlei kleurtjes zijn, zijn ze wel gemengd. Ja, en de, daar zie je ook niet een, uh, het hele debat wat wij voeren als volwassenen... zie je daar niet terug, want ja. zij voelen dat het gewoon allemaal oké okay is. en Waarschijnlijk zullen ze een beetje in de war zijn, maar het is een eigen ervaring. Ja. Aan de telefoon, Saida. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh... Wat ik wil zeggen, kijk, ik ben geen Marokkaans jongetje. Maar ik heb ook last van, dat van wat meneer Wilders roept. Want doet huh. de rest van de Nederlandse bevolking doet ook niet aardig tegen mij. En wat ik nog wilde zeggen, want de P van de want A... Want u bent een Marokkaans langer, meisje. Wat zeg je? Nou, vrouw, ik word bijna vij, ik word vijftig. Dus, maar, whatever, volgens mij is de P van de A ooit met dat van kut Marokkanen begonnen. Dat was voor Wilders, volgens mij. Ja dat was nog in de tijd van peer fortuin als ik het goed heb onthouden. meneer oudkerk kwam met die fantastische ja met dat fantastische woord kut mm -hmm. ga door dus dat, dat, wat wat er in nederland aan de hand is dat ik want ik word ook lastgevallen. ik scheld er gewoon weer uit en wat was de laatste keer dat dat, dat deed toen kwam een nederlandse man toen zei die tegen dat jongetje Ah jongetje, ga maar naar huis. Ik zeg, nou, waarom kom je hier? Ik zeg, stuur je vrouw dan hier. Dan kan hij jouw vrouw uitschelden. Ik zeg, nou, als ik klaar ben met hem, dan kom ik bij jou. En toen was die gauw weg, weet je. Ja. Hij moet juist met, met mij meedoen. Maar hij gaat die jongetjes, uh, ja. ga maar naar huis, weet je. Ja. En uh, wat Nederland als probleem heeft, uh, want jullie hadden het net over haren... Het overgrote gedeelte van de mannelijke bevolking... dat misdraagt, want vrouwen maken geen problemen. Nogmaals, ik zeg het nog. Het, het is toch zo? Nou, kijk, dat vind ik een mooie slotzin. Het overgrote gedeelte van mannelijk Nederland is het probleem. Dankjewel. Ik heb nog iemand anders aan de telefoon. Goedemorgen. Aziz. Ja, hallo. Goedemorgen. Ik spreek met Aziz. Ga Aziz. Zeg nou, het ik, maar. Ik ben volledig eens met uh, de mevrouw te gast bij u. Ja? Met Fati? Uh, ja, klopt. Uh, het is namelijk zo dat uh, inderdaad, uh, we later veel last van gaan krijgen, omdat we uh, nu uh, kinderen in het kweken zijn, mm -hmm. die eigenlijk met haat en wrok uh, ja. opgegroeid uh, uh, worden. En dat, daar krijgen we straks last van. Ja. Dat is onder meer, en dat is hetgene wat ook Wilders wil. Ja. Wilders wil graag. Dat er uh, een, een generatie ontstaat die uh, volledig uit, uit, uh, ja, uit, uit de, de hand, hand loopt. Qua ja. opvoeding. je dankjewel. In verband, in verband met de tijd moet ik je afbreken, maar dankjewel. Je punt is helder. Even snel terug, tot slot. Hasib, hoe zorgen we ervoor dat er geen generatie in haat opgroeit? Dan moet je ze erbij halen. Niet apart als probleem constant blijven benoemen. Als het jongeren zijn, hebben we een jongerenprobleem en dan gaan we kijken hoe we met die jongeren omgaan. We verliezen anders de hele gemeenschap... en die gaan allemaal met de hak in het zand zitten terug. Dankjewel. We horen het morgen of het debat dat wilde zullen over het Marokkanenprobleem wel of niet doorgaat. Dankjewel. Morgen zijn we er weer. Een hele fijne dag.